Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Servië en Kosovo hebben voor het eerst afspraken gemaakt... waardoor inwoners van de landen vrij kunnen reizen. Vertegenwoordigers spraken af dat ze elkaars paspoorten zullen accepteren. Daarnaast worden ook diploma's erkend... zodat het voor Kosovaren makkelijker wordt om werk te vinden in Servië. Volgens een vertegenwoordiger van de Europese Unie, die de gesprekken op gang bracht... zorgen de gemaakte afspraken voor meer vrijheid voor de burgers.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 De NAVO heeft de luchtaanvallen op militaire doelen in het westen van Libië de afgelopen dagen opgevoerd. Het offensief is bedoeld om de opbouw van troepen van kolonel Gaddafi bij een paar belangrijke steden tegen te gaan. Libische opstandelingen zeggen dat ze klaar zijn om op te rukken naar de hoofdstad Tripoli.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 Het weer vannacht droog en 10 graden. Overdag in het westen veel zon in het oosten bewolkt zijn kans op een bui. Het wordt tussen de 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. liefdes, je liefde publiek maken, daar hebben we het vannacht over. Hoe open moet je zijn en hoe kijken wij naar mensen die te open zijn of die heel open zijn. Bijvoorbeeld twee BN'ers die verliefd worden op elkaar en vervolgens mogen we allemaal meegenieten van wat die dan allemaal meemaken. En dan komt er een moment dat het wat minder gaat en dan mogen we daar ook allemaal van meegenieten en daar smullen we van. Daar moeten we eerlijk over zijn, want daar smullen we van. Roddelbladen verkopen daar hun beste oplages op. RTL Boulevard wordt nooit beter bekeken... dan op het moment dat er iets ontzettend kapot gaat. En ik eigenlijk weten we allemaal niet precies hoe het komt... dat we zo in elkaar steken, maar we zijn gewoon nieuwsgierig. En we vinden het heerlijk als andere mensen hun vuile was buiten hangen. Daar heb ik het vandaag met je over. En hoe open of hoe gesloten ben jij? Ik krijg een mailtje binnen. Hi Lust. Waarom gesloten zijn als je ook alles open tegen je vrienden kan vertellen? Het geeft leuke gesprekstof en je leert elkaar als vrienden ook nog eens ontzettend goed kennen. Het schept een band als je over elkaars problemen kan praten. Problemen komen nou eenmaal voor in de beste relaties en daar hoef je geen geheim van te maken. Groetjes van Arjen. Nou Arjen, je zet het even neer. Hoe opener, hoe beter, zeg jij. Vraag ik aan jou. Je zit misschien thuis op de bank te luisteren. Misschien lig je in bed... Ben je in de auto onderweg ergens naartoe en denk je: ja, hoe open ben ik en hoe open zou ik moeten zijn? Is dit een generatieding? Is het, is het een generatieding? Is het een. Ja, dat, dat mensen zo open zijn over hun problemen, over hun vuile was? Wordt allemaal op, tw op Twitter, op Facebook geknald, op highs, wordt in de kroeg, er zijn geen taboes meer. Is dat een generatieding? Of is dat er eigenlijk altijd al geweest en wordt het nu duidelijker? Met al die social media. Ik wil het van je horen. 0800 1121. Hete chocola heb ik voor je klaarstaan. Hot chocolate, so you can win again. Meneer Adema, vaste luisteraar van Lust. Dit plaatje draaide ik speciaal voor u. Leuk dat u ook deze week weer luistert. Goed, het is iets over tweeën, maar in Boyd's Bar gaat het er nog stevig aan toe. Er worden nog biertjes en wijntjes ingeschonken. Er worden nog chipjes op tafel geknald en die worden lekker opgegeten. En er wordt nog gepraat over het onderwerp. Publieke relaties. Hoe open moet je zijn over je relatie? Of is een relatie pas echt een relatie als je daar privé... En dus intiem over bent. Ik vroeg het aan mijn collega's Edwin, Arco, Sari en onze eigen Geraldine. En dit is wat ze Ooit Facebook jongens. Gadver. <laughs> Af en toe kijken op dan ja. denk ik ook echt van jeetje wat heb ik een kut leven. Ja? Gewoon zo van, oh ja. Dat oh ik echt man, denk van, oh maar iedereen heeft leuke dingen. Oh. Hé, nee. oké. Okay. Nee, dat. Ja, ja. Dat, heb ik echt wel eens. dat heb ik echt wel af en toe. Ik denk van, Maar nou, is ik, weer ergens, ik ergens wel in? dat ik altijd, als ik iets gepost heb... en er binnen vijf minuten reageren er acht mensen op... Dat dus voel gaan... je een beetje goed. Oh, oh, gelukkig. Ja. Oh, gelukkig. Ja, ja, ja, dat. Ja. ja, die heb ik ook wel. Ja. Ja. Ik post niet heel veel, maar als ik dan iets nee. post... Dan is het echt zo van, uh, oh, te gek. Ja. ja, ik had dus laatst uh, dat een meisje... zei van, met de uitgave, nee, zit je op Facebook? Ja. Dus, oké, okay, nou, dat is op zich al een antwoord dat je denkt... van, nou, die is niet heel enthousiast over een ja. nieuwe Facebook-vriendschap. En toen zei ik, wat is nou je achternaam? Want toen zei ze iets Oostenrijks. Oh ja, ah. heb je dat ingetypt? Iets Oostenrijks. Dat ja, heb het wel gekeken, dat ja. Nou, die vind je niet. Maar het was dermate opvindbaar dat ik denk de voornaam ook niet heel erg... De maar heeft, heeft iemand, iemand... sorry, heb jij wel eens iemand ontmoet via Facebook? Nee, nooit. Nee? Nee. Want is het een beetje nog een da dating site? datingsite? Was het ja, ooit het een dating site? het is om ja. mensen te vinden. Maar het ja, is niet okay. mensen die... In het Geen echte leven heb ontmoet, die kan ik zo wel, zeg maar, terugvinden. Maar ik ga niet iemand uh, Facebooken die ik helemaal niet ken. Die, die accepteer ik ook hmm. niet als vriend. Ik ja, die, daar hebben we dus wel van. Hè? En die, die ga ik. Die accepteer ik ook niet. Maar dat is gewoon omdat je heel erg knap bent. Precies, daar kan ook niks aan doen. Maar ik, uh, het is ook wel handig met vinden die evenementen waar je dan het attending bij kan zetten, of je erbij bent of niet. Ja, wie komen er allemaal? die vind ik heel irritant. Oh, die vind ja? ik wel fijn. Even kijken of mijn ex komt. Ah, Aardig, <laughs> <laughs> ik weet niet. Ik heb over Facebook gesproken. Volgens mij hebben uh, het zwanger. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Die is wel heel erg. Inderdaad, toen heb ik wel even gemerkt van, oh ja. Top. Wat, kreeg je daar heel veel reacties op? Nou ja, er had een bepaald iemand die nu ook in deze kamer zit uh, op mijn Facebook, hij stond open. Had neergezet, ik ben zwanger. Je hey eindelijk. Maar bij BNN is het al zo dat je dan, dat mag dan. En dan mag je het ook niet verwijderen. Dat is een Facebook vak. Dus ik had eronder gezet, nou jongens, ik zwanger. No, no way. Nog 15 jaar. Maar echt, het heeft iemand uh, een blad overgenomen. Echt? Ja? Nou ja, geen blad, maar een, een, een website. Toen kwam het op nu.nl en toen had ook iemand ja, ze, wil alleen maar aan... ze doet dit voor de aandacht. Ze doet het voor de aandacht. Oh, nee. Ik denk, oh, dit is echt niet... Maar, en toen bleek Juist. dus dat ik mijn Facebook niet goed had afgeschermd. En dat heeft me toen wel weer gerealiseerd van... oké, okay, dat moet ik allemaal afschermen voor mensen die, die ik niet in mijn lijst heb staan. En dat alleen maar omdat er een of andere mann hier in deze kamer... Ja, het was de beste Facebook-fuck ever, denk ik echt wel. Ja, het was wel even... Mijn moeder belde me ook van... Nou, ik voelde me... Eerst, het eerste moment dacht ik, oh, van ik ben tweede plek... Facebook was eerst en toen daarna wisten ze gelijk dat het nep was. Maar. Ja. ja, ja, de gevaren van een open Facebook. Dat kan je toch zomaar overkomen. Op een grappige manier vertelt Sheraldine. Uh, uh, of stipt ze wel iets, iets, best wel iets wezenlijks aan. Op het moment dat je iets naar buiten knalt. In het geval van Sheraldine, was het dan niet, zij die hetzelfde eh, Dan is die informatie out there en je weet niet wat er allemaal mee gebeurt. Eigenlijk is dat best wel een rare gedachte. Zijn er mensen die daar vreselijke ervaringen mee hebben? Die dachten, ach, het is zo 2011, ik ben open, taboes bestaan niet meer in Nederland. We zijn generatie I, we kunnen het overal over hebben, met iedereen. En dat het in één keer je in je gezicht sloeg, al die openheid. Dat wil ik van je horen. 0800-1121. Het is dus niet alleen voor generatie I, een hippe term die ik er net even knal. Maar ik ben uh, alle generaties mogen naar mij bellen. Om een verhaal te vertellen over openheid versus intimiteit. 0800 1121. Over alle generaties gesproken. Bill Withers met Grandma's Hand. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Grandma's Hand. Clapped in church on Sunday morning. Grandma's Hand. How to warn and she'd say Billy don't you run so fast Might fall on a piece of glass Might be snakes there in that grass Grandma's hand Grandma's hand Sue the local unwed mother Grandma's hand Used to ache sometimes and swell Grandma's hand Used to lift her face And tell her she'd say Baby grandma understand That you really love that man Put yourself in Jesus' hands Grandma's hand Grandma's hand Used to hand me a piece of candy Grandma's hand me up each time i fell grandma's hand boy they really came in a handy she'd say "Matty, don't you whip that boy what you wanna spank him for he didn't drop no apple core but i don't have grandma anymore if i get to heaven i'll look for grandma Mooi. Olaf, goeienacht. Goedenavond. Olaf, jij was super open tegen de hele wereld over je relatie. En dat ging niet helemaal goed. Nee, dat ging inderdaad niet goed. Het kwam, ik zat in een relatie, dat was mijn ex-vriendin. En uh, daarvan was ik echt super gesloten. En uh, dat ging uit. En toen zeiden mijn vrienden tegen me, tenminste een bepaald groepje... joh, je moet wat opener zijn. Je moet het gewoon loslaten. Je kan je shit bij ons droppen. Dat voelde ik me veilig bij. Ik dacht van, nou, ik, ik laat het gewoon gaan. En ik, ik ga alles vertellen wat er gewoon gebeurt. goede dingen, slechte dingen. En uh, ja, ik kwam eigenlijk achter dat vooral de slechte dingen heel erg blijven hangen. Waardoor mensen echt een bepaald uh, idee kregen over mijn relatie. En op een gegeven moment vonden dat ze daardoor een, uh, een mening naar buiten moesten brengen. En dat heeft me echt ontzettend tegengewerkt. Maar een mening naar buiten brengen? Ja, wat deden ja, je vrienden dan? Nou, ik, ik was altijd heel gesloten en ik dacht van, ja, je zit moet je gewoon lekker achter je deur laten. En het, het is gewoon, als je ergens mee zit, dan moet je er wel over praten, maar je gaat niet alle dingen naar buiten brengen. En uh, op een gegeven moment heb ik gewoon alles losgelaten. SMS, ping, uh, weet ik veel wat. Uh, joh, het, het gaat nu zo, wat moet ik doen? Of ik zit zo. En uh, mensen kregen daardoor een bepaalde idee over hoe ik in een relatie zat. En uh, op een of andere manier blijken mensen dus slechte dingen ontzettend goed te kunnen onthouden. En de goede dingen wat minder, een... hè? Ja, ja inderdaad. Dat is ook mijn eigen en omdat en... in de... ik echt in de meest verschrikkelijke relatie ever zat. Tot op een gegeven moment ze, uh, mijn huidige vriendin gingen opbellen van hé, hey, luister. Ik hoor dit en dit van Olaf. Oh. En wat gebeurt er? Oh, man. En uh, mijn vriendin die dacht, Olaf, wat de fuck lul je nou over mij? En die dacht ook van hé, hey, vrienden, waar bemoeien jullie je mee? En toen kwam ik erachter dat het niet altijd heel goed is om gewoon al je shit te droppen en met iedereen te delen. En dat het soms beter is om gewoon ook wat dingen achter te laten... en misschien wat langer over je eigen dingen na te denken... voordat je, je ja, eigenlijk mening gaat vragen aan iemand anders. Ja, ja. Heeft de, de relatie het uiteindelijk overleefd? Deze, Jawel, deze je, interventie. Ja, deze het heeft wel overleefd en dat is puur op onze eigen kracht. Maar je merkt toch dat er... Het lijkt net alsof er mensen ontzettend tussen gaan zitten... omdat je natuurlijk... Ja, het zijn mijn vrienden die zich ineens met mijn relatie gaan bemoeien, waardoor mijn vriendin zoiets heeft van, ja, hallo, wat, wat doen jouw vrienden? Ik, ik voel me niet meer welkom daar en uh, hoe ga je oh, daarmee ja. om? En ja. dat legt zo'n ontzettende druk op je relatie, dat, dat ik eigenlijk bij mezelf dacht van, ja, ik had gewoon beter mijn bek kunnen houden en het misschien zelf op kunnen lossen, en in plaats van dat ik uh, nu ontzettend vrij ging zijn over alles en, en dacht dat mensen daar misschien wel mee om konden gaan. Ja, ja. Jij hebt dus die klap in je gezicht gekregen... waar we het eigenlijk uh, vannacht uh, indirect over hebben de hele tijd. Wat verandert er dan? Je wordt uh, minder open naar je vrienden. Ga je ook anders om met, uh, met uh, media als uh, Twitter en Facebook en hives en dat soort dingen? Ja, ik, ik was daar altijd heel gesloten in. En eigenlijk ging ik daar toen ineens heel open in zijn. Van, ja, ik voel me supergoed of hè, kut, weet je wel, uh, er is iets aan de hand. Op, uh, op, en, op Facebook bijvoorbeeld? Uh, ja, ook. En, uh, en nu, nu de, ja, eigenlijk die hele shit is gebeurd, denk ik van ja, misschien toch wel relaxed om wat minder open daarin te zijn. En uh, als je bijvoorbeeld lekker uit eten bent en je doet wat leuks, dan plaats je een foto of je laat weten dat het goed gaat. En op het moment dat het slecht gaat, is het misschien toch iets verstandiger om even te wachten en wat rustig aan te doen. Ja. En dat komt omdat... en dat, had het, Er was een jongen die zei iets over de hart van de Nederland-generatie... of weet ik wat waar hij het over had. Ja, die zei van, van de mensen die geïnteresseerd zijn in roddels... over het liefde en het seksleven van, uh, van ja, BN'ers. Dat, ja. dat is de hart van Nederland-generatie. Kijk ja Ja, ik vind dat... Uh, niet, niet, niks tegen de jongen, maar ik vind dat een beetje kort door de bocht. Maar het is volgens mij over het algemeen zo dat slechte dingen... Uh, wat langer blijft hangen bij mensen dan goede dingen. En als je zegt van, nou ah, die Soraina is echt ontzettend kut in radio presenteren, dan hebben mensen het daar over vier jaar nog steeds over. En als je zegt, nou, nah, dat hebben we vannacht echt goed gedaan, dat dan vergeet, hoor je daar volgende ja. week niks meer over. Dus slechte dingen blijven altijd, altijd lang hangen en daar kan je echt last van krijgen. Ja, maar ik merk, ik zit naar je trouwens, ik merk ook bij jezelf. Bij, ik merk bij mezelf dat um, als, ik, als ik een heel vervelende kritiek krijg, dat ik daar veel langer over nadenk dan als iemand zegt... nou, het was top, het was leuk, we hebben gelachen, we hebben gefeest. Ja. Dus het, het, zit echt, het zit inderdaad echt een beetje in de mens. Ja, maar dat is iets raars, want eigenlijk zou je juist op degene wat iemand goed van je vindt... Ja. zeg maar door moeten gaan. Ja. En niet op het slechte, want uh, ik bedoel, uh, ik, ja, ik, ik werk in de horeca en ik draai zelf ook wel eens. Er zijn als ik draai vast wel 400 mensen die mij verschrikkelijk kut vinden... En misschien wel 600 die het goed vinden. En ja. toch kan ik me ontzettend irriteren aan die mensen die het dan niet goed vinden. Ja. dat, zou, dat zou juist niet die uitgangspunt moeten zijn. Ja. ja ik ga en... straks bellen, um, Olaf, met, uh, met Jennifer. Zij is een social media expert. En uh, met haar ga ik praten over... Um, inderdaad, wat zet je op Facebook, wat zet je op Twitter en wat niet? Want nou, nou ja, de, we hebben, we hebben BN'ers... Uh, die, um, en, ook, en niet alleen bij BN'ers. We hebben gewoon mensen die alles, alles in een emotionele spurt op het internet knallen. En wat je zegt, uh, omdat we vaak de, de, de wat minder goede dingen herinneren... heeft dat een bepaald effect. En daar ga ik het straks met Jennifer over hebben. Maar ik vind het heel tof dat jij even hebt gebeld. Ik ben blij dat jouw relatie... Uh, de, de openheid van de 21ste eeuw heeft overleefd. Ja. En uh, ik wil een plaat draaien, uh, speciaal voor jou... maar ook voor de mensen die misschien ook zo open zijn geweest... en die wel hun relatie daarmee verloren zijn. Want die moeten tegenwoordig dan ja huilend naar de club. Goeienacht, Olaf. Ik mijn kleren en ik naar de club. Ik geef me een moeite om die uit elkaar te drukken. Waarom je zo? Met je praatjes in je handen, waarom doe je zo? Je vriendin en vieze bankers en mama's zijn. Er zullen altijd slechte zijn voor haar die dan nul en ik wil je en misschien wel. Boom, dat met raar. Al is het allemaal de klus, ik grijp en die Ik ga ploeg, ik ga ik ik Ik heb in een blokje beender. De tranen in te Op weg naar de party begeleider. Echte mannen gaan op het witte lint. is dit de insteek? It's a goddamn Griekse Tragedie in this bitch tragedy in this bitch Haripides, so for class Tragedie in this bitch tragedy in this bitch <laughs> I weet een hap, ja Maar ik weet niet wat het is I weet niet wat het is Nee Nou, laat me drinken. En vergeet al die shit, vergeet al die shit In mijn keel zit een blok, in mijn maag zit een knoop Geen pil in mijn stup, maar tranen in mijn oog Ik heb nobody nodig om te praten aan de toog Zijn beschaamde hoofd, ja dat houdt je vader hoog Fouten zijn gemaakt Beloften zijn gebroken Kwaad bloed is gezet Kwaade woorden zijn gesproken Met telefoons gesmeten En in oren opgehangen en Wordt gehuild in de club Was nooit tevoren door de zang Een polonaise Van draadjes op mijn wang eh. Sta met tegenzin te schuilen in de gang eh. Iedereen groeit me as if de neus bloeden. Iedereen weet als het goed met me gaat zit ik thuis. Want thuis heb ik geen coke, geen hoede, geen slipper, geen hoes, geen word Casparoud, geen MD in m'n aug. Wil wel iets? Dan wil ik op een brambeer, de mascara, zit je neer in m'n haar, zit erop on de lucht is makkelijk, de pijn is scher. Ik houd ze bitch, ik ben maar alleen, de wereld. This is so gemeen, iedereen is tegen mij Iedereen, ze vergeten mij Maar rustig, ik ga niet boos worden Ik wil alleen maar getroost worden Ik zei rustig, ik ga niet boos worden Dit een bloedje, moet getroost worden Vanavond, <laughs> is this the mistake? is de vraag die ik elke keer krijg van uh, sowieso de generatie boven mij... maar soms ook van generatiegenoten als ik mijn Blackberry pak... en heel eventjes twitter wat ik op dat moment aan het doen ben. Dan is de vraag aan mij, waarom ben je dat aan het doen? Wie is er nou toch geïnteresseerd in wat jij op je broodje eet? En ik denk, ik ga even het internet op en ik vind hier de volgende uitspraak. Social media will become a critical factor in the failure or success... Over business. Dus er wordt een uh, hele belangrijke factor in hoe succesvol je bent of hoe niet succesvol je bent in zaken. Maar hoe zit dat met privé? Aan de lijn heb ik uh, social media expert Jennifer. Jennifer, goeienacht. Well, Hallo. Jennifer, als ik aan jou moet vragen, uh, social media, is dat een critical factor in uh, het succes of in het niet hebben van succes in je privéleven? Ja, ja, ja, absoluut. Het is, het is wel... Uh, kijk, er zitten 500 miljoen mensen inmiddels bijvoorbeeld op Facebook. En uh, kijk, de helft van al die mensen die, die logt dagelijks in. En weet je, Facebook is natuurlijk eigenlijk al, al opgezet. Ik weet niet of je, of je, of je de film hebt gezien, ja, de social network. de social network, geweldig. Ja. Het is natuurlijk opgezet met het idee om, om chicks te kunnen regelen eigenlijk. Hè. En, uh, ja. en zo, zo werkt het nu ook een beetje. En andersom ook. Mannen ontmoeten, vrouwen... Uh, vrouwen ontmoeten, mannen. Uh, kijk, als, als ik op Facebook ga, als iemand mij wil toevoegen op Facebook, is het eerste wat ik doe, even de profielfoto kijken, foto's kijken en de relationship uh, status. Dat is toch, weet je, het maakt nieuwsgierig, uh, ja, dat, de, je wil toch even weten hoe, uh, hoe, hoe iemand is in zijn liefdesleven, zeg maar. Ja, want in Daar... de film, uh, de Social Network, zit er een soort, uh, een soort kritisch, een soort cruciaal moment, dat hij in één keer begrijpt, wat mist er nog aan zijn ja. uh, de Facebook, want het heet nog Even de Facebook. Ja. Um, oh, er mist aan dat je niet kan zien of iemand een relatie heeft. Dus dat wordt er dan ja. snel opgeknopt. En daarna ontploft het aan succes, toch? Ja, ja, ja, klopt. Want dat is natuurlijk uh, een leuke foto. Maar is diegene ook beschikbaar? Dat, uh, ja, dat is natuurlijk essentieel om, om, om te weten als je als je iets met iemand wil gaan doen. Dus uh, ik heb, ik heb zelf uh, daar wel een leuk voorbeeld van toen uh, toen mijn relatie uitging toen had ik natuurlijk op een gegeven moment want ik was mijn Facebook-status was bezet toen op een gegeven moment moest ik ook het moment van de Facebook break-up natuurlijk uh, gebeuren en dan krijg je dus een post in beeld met daarin uh, Jennifer is now single nou, die reacties die je dan krijgt. Gewoon uh, allemaal berichten van mensen die meteen met me uit wilden. En echt een soort aasgieren die er bovenop zit. Dat uh, <laughs> was voor mij wel echt uh, een bizar moment van realisatie... dat het echt belangrijk is in je privéleven, inderdaad. Ja, nou, om eventjes uh, de andere kant van, uh, van dat stukje verhaal... met mijn eigen ervaring uh, erbij te knallen. Ja. Ik uh, was ontzettend, ontzettend verliefd op... Uh, op de jongen waar ik nu een relatie mee heb. Ja. En ik kende hem al een tijdje. En in het begin had hij, hij had een relatie met iemand anders. Dus ik denk, nou wat jammer. Nou, weet je, ik ben ook ja. wel eens verliefd geweest op een man die een relatie had. Dat is heel ingewikkeld. Maar dan zag je natuurlijk dat, op Facebook. Dat, ja, natuurlijk. ik denk, wat jammer dat hij al een relatie heeft. Inderdaad, meteen gecheckt toen ik hem had ontmoet. Nou, kun je echt een relatie. <laughs> en, en, en, en, en, en, en maanden later word ik opgebeld door een van mijn beste vriendinnen. En die zegt, ren naar Facebook en open zijn profiel. Ik zeg, nee, wat is er dan gaande daar? En ja hoor, ja. relatiestatus ja, ja. verandert. Toen dacht ik, nou hup, toen, uh, hup. Ik geloof dat ik de week daarop uh, soort, uh, met, met, met best wel een grote leugen... Uh, contact heb gezocht over iets met werk, bla bla bla. Ja, ja, ja. En, en toen hebben we wat gedronken. En, uh, en, uh, en uh, vanaf daar begon het nieuwe stukje. Namelijk ja. dat hij vrijgezel was. En ik dus ook, en dat er dus de mogelijkheid er was om misschien wel uh, iets meer dan alleen. Ja. te worden dus wat dat betreft is het echt een belangrijk onderwerp. Iedereen, iedereen, ja, ik, ik ken bijna geen mensen die het niet op die manier Facebook wel eens gebruiken. Om hun dus, uh, liefdesleven. Maar ja. zijn er ook, jij als expert, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen: al dan niet terecht, van je moet ook heel erg oppassen met hoeveel informatie je de wereld in knalt over ja. jezelf. Ja. Moet er een grens zijn aan hoeveel informatie je op internet knalt? Ja, ja, weet je wat het is? Ik denk dat je gewoon logisch moet nadenken over wat je wel en niet plaatst. Weet je, meisjes die naakfoto's op Twitter gaan plaatsen. Dat, ja, ik begrijp gewoon niet waar je dan bent met je hoofd. Ik bedoel, dat is logisch dat dat, dat, dat de hele wereld doorgaat. En, en, en dat je daarmee dus negatieve aandacht krijgt. En, en als je in een onwijs emotioneel moment. Een, een berichttype van hoe erg verschrikkelijk het allemaal wel niet is. Ja, je, je weet gewoon dat je daarmee een bepaald soort aandacht gaat trekken. Dus ik, ik denk, denk gewoon zelf even goed na over, over wat je wanneer wel en niet kan posten. En je hebt natuurlijk bijvoorbeeld op Facebook allemaal wel goede privacy settings. Of goede privacy settings. Er zijn privacy settings die je, die je uh, in kan stellen. Zodat niet iedereen bepaalde berichten kan lezen. Ja, wat ik zelf gewoon doe is gewoon simpelweg <lacht> nadenken en een beetje logisch van bepaalde dingen niet en bepaalde dingen wel posten. Ik las laatst in, ja. NRC, in NRC Next dat het gros van de mensen twittert inderdaad alleen maar de glans van het leven. Oh, dat ja. zit ik hier toch heerlijk op een terras. Oh, ik heb ja. een tien gehaald voor een examen oh, ik heb een prachtige jurk op de kop getikt ja. voor maar 15 euro. Wat gaat het toch goed met mij? Ja. Dus dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Waar, waar, uh, waar moet de grens liggen? Want je wil wel ook eerlijk zijn. Je wil niet een soort glansversie van je nee. leven erop gooien. Maar je wil ook niet je ziel en zaligheid uitbraken. Geef mij eens een tip waarmee ik mijn eigen grens kan bewaken. En waarmee iedereen die nu luistert ook denkt, oké, okay, nou dat dan misschien wel, dat dan niet. Uh, mensen niet... niet zo, um... Uh, pijn doen. Uh, ja, bewust pijn doen, zeg maar. Oké, okay, dat vind ik wel een mooie grens. De grens ja. is waar het kwetsend wordt voor een ander. Ja, ja, ja vind ik wel. Vind ik uh, bedoel, als je jezelf zo wil etaleren, moet je het lekker zelf weten. Maar om dan, om dan uh, anderen daar ook bij te betrekken, dat, uh, ja, ik, ik vind dat niet kunnen. Twitter, maar wel met maat. Jennifer, <laughs> ja. fijn dat we je even mochten bellen. Oké, okay, top. nacht. En uh, als we jou willen volgen, dan kunnen we naar Jennifer Aap. Yes. En als je mij wil volgen, dat zou natuurlijk ook kunnen, dan kan je naar het lustpnn of je kan naar het met twee a's. En ik zou zeggen, doe het lekker alle drie, want het is uh, hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig op Twitter. <laughs> Oké, okay, goeiedacht. Okay. Yo, doei, doei. Hoe open ben jij met de informatie die je over jezelf, over je liefdes en je seksleven op internet kanaalt? Ben je super open of ben je daar juist wat voorzichtiger in? En waarom vooral? Ik wil het van je weten. 0800 1121. 0800 1121. Mailen mag naar lust.bnn.nl en twitteren. Dat mag natuurlijk ook. It's just a dream I had last night in my A.C. Gray met Do Something. Lust. Je liefdesleven en je seksleven dat maar publieker en publieker wordt. En we hebben het niet alleen maar over BN'ers... die in Rodderbladen terug kunnen lezen dat ze weer nieuwe liefde hebben. We hebben het eigenlijk over alle mensen. Want met de komst van Facebook en Twitter is het makkelijker en makkelijker... om heel open te zijn over je liefde en je seksleven... Maar waar ligt je grens? Ja, dat ligt voor iedereen anders natuurlijk. Evert, goeienacht. Hey, goeienacht, nacht Evert. Ik wil uh, reageren op uh, dat van Facebook en Twitter en zo met liefde, liefdesleven. Ja? Want uh, ik denk dat het niet echt heel slim is. Uh, omdat uh, met liefde heeft allemaal met emoties te maken en zo. En uh, ik denk niet dat het dan slim is om dat soort dingen echt op het wereldwijde web te zetten wat iedereen ook uh, kan zien. Ik bedoel, uh, je, hebt met, uh, je kunt bijvoorbeeld heel uh, boos zijn op een gegeven moment. Uh, als de relatie net uit is of zo, en dan kan je dingen op internet zetten waar je later misschien spijt van krijgt. Omdat, je, ook, omdat je natuurlijk als je iets op internet knalt, er, uh, ja, dan kan je niet meer ongedaan gedaan maken. Ja precies, dan staat het gewoon echt vast. En ook uh, op, op zo'n medium wat gewoon de hele wereld kan zien. Ja, ja. Kom je zelf uh, wel eens ja. in de verleiding? Als je een ontzettend... Uh, want heb jij een relatie even? Nee heb ik niet. Je hebt geen relatie? Nee. Kom je wel eens in de verleiding om um, op uh, Facebook-pagina's bijvoorbeeld. Uh, om te checken of meiden die je leuk vindt. Uh, of, die, of die dan single zijn of niet? Dat kan je natuurlijk heel vaak zien op Facebook. Oh ja hoor. Ja, dat, dat kan ik, ik. vaak wel naar. Ja, maar het is ook als je verliefd bent. dan heb je ook altijd het idee van. ja, ik wil ook van de daken schreeuwen. En ja. dan is uh, Facebook of Twitter echt zo'n medium. Waarbij het, uh, waar, waar het ideaal voor is eigenlijk. Maar ja. Uh, het, is, het probleem is denk ik een beetje dat het zo... Het zijn echt emoties die gewoon aankomen, waaien en, uh, en ook weer weg kunnen gaan. Ja, ja, emoties. Niet altijd even betrouwbaar, omdat ze, snel, uh, omdat ze snel kunnen veranderen. Het is heel erg in het moment, denk ik. En niet uh, voor lange termijn, wat internet dus wel is. Ja, oh, dat vind ik wel een goede, goede tweedeling. Zeg maar, wat je allemaal ervaart op het gebied van liefde, dat is heel erg in het moment. En alles wat je op Facebook post, dat krijgt een soort eeuwig karakter. Want dat ja, kan je heel ook vaak ook niet meer wissen. Ja, hetzelfde voor Twitter. Ja, ik kan het helemaal terugschollen naar wat, wat iedereen uh, ooit heeft gezegd. Ja, dat is dus echt zo'n. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en als we het uh, een tandje, een tandje uh, dieper gaan in uh, het publieke liefde- en seksding: BN'ers die openlijk uitkomen aan het begin van een relatie dat ze helemaal gek zijn op elkaar. Waarvan, denk jij dan, nou wat mooi, of denk je, mm, wees maar voorzichtig. Ja, dat heb ik nooit meegemaakt, maar ja roddelbladen doen het ook en uh, Anouk heeft het laatst heel slim gedaan met de promotie van een nieuw album, want die samen is helemaal losgegaan op Facebook en Twitter. Uh, Over en haar relatie die leuk. voorbij is met Unorthodox. Ja, precies. En laatst had ik dat ze had getwitterd dat ze bij een of andere student uh, die, die voor kok studeerde. Oh ja, dat ze dat daar een one-night stand met had, had. Ja, ja precies. Maar je zegt dat vind je dan wel weer leuk? Ja, dat vind ik wel grappig, maar dat neem ik ook niet zo serieus. Maar als er echt uh, serieuze dingen erop komen, ja... Waarom ja, neem je dat niet heb... serieus? Dat vind ik wel een goeie. Want zij is best open op Twitter, Anouk. En daarom volgen veel mensen er ook. Ik kijk ook regelmatig even op paar pagina's, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben naar haar. Hmm. Maar waarom neem jij dat dan niet zo serieus? Ja, omdat het Anouk is. Ja, ik weet niet goed uh, waarom neem ik het niet serieus. Het is, uh... Omdat het juist zo open is? Ja, volgens mij maakt ze wel gauw een geintje van dingen. En dat, ja, omdat het misschien wat te open is. Omdat uh, volgens mij is daar Facebook helemaal niet voor bedoeld of Twitter. Oké, okay, jij zegt als iemand te open is, dan, is dat, dan neem je iemand toch minder serieus. Nou ja, uh, uh, ja, niemand doet het op die manier. Dat is het een beetje. Ja, ja. ja, ja. Ik, vind het, uh, ik vind het interessant. Um, heb je nog uh, gouden tips als het gaat om Twitter en Facebooken? Gouden tips je zegt, nou dat kan absoluut wel en dat kan echt helemaal niet. Ja, Waar ik het vooral voor gebruik is om uh, dingen die ik echt leuk vind uh, te laten zien en te laten horen, omdat uh, ja, ik ergens van onder de indruk ben dat anderen dat ook mogen zijn van mij. Okay. En daar gebruik ik dit voor. En dat is niet per se uh, een hele privéleven erop uitstorten. Ik probeer het ook altijd positief te houden erop En dus... nooit een negatief, want dan lijkt je geen zeur op internet. <laughs> En je wil ook geen zeurlijken op internet. Dus jij bent vooral met je interesses erin. Ik vind dat je een leuk, uh, een leuk uh, dilemma aanzwengelt. Namelijk um, moet je met met name emoties die vaak van tijdelijke aard zijn. Moet je dat posten op het eeuwige internet. Moet je dat posten op plekken Facebook, Twitter. Waar uh, dat tot in de internet zal blijven staan. Ik ben heel benieuwd. Uh, wat, uh, wat andere mensen daarvan denken. Wat jij ervan denkt thuis, of wat jij ervan denkt nu op dit moment in de auto. 0800-1121. 0800-1121. Mailen mag ook naar lust.bnn. En dan vind ik het het leukst als je uit eigen ervaring een, uh, nou ja, iets met me deelt daarover. Ever, dank voor het bellen. Ja, bedankt. Oké, okay, goeienacht. Nu doe, doe jij ook. Lust, Lust, Lust. Radio 1. Lust, Lust. Ik heb een mailtje van Rick gekregen. Hoi rijden. Ik denk dat mensen goed moeten nadenken wat voor maatschappelijk belang ze hebben in onze samenleving. Ik zag vandaag bijvoorbeeld een tweet van Marieke NOS, Marieke van de Nos. En zij twitterde dat ze Prins Albert een ploert vond. Ik denk dat je als Nos-verslaggever je niet op die manier moet uitlaten. Als het een doodgewone student is, zal het niet veel uitmaken en kraait er geen haar naar. Geen haan, naar sorry. Maar een verslaggever die veel interviews heeft gedaan... met prins Willem-Alexander en Maxima en koningin Beatrix... hoort dit gewoon niet te doen. Groetjes, Rick. Ben je het met Rick eens? En uh, moet je ontzettend veel rekening houden als je een publiek figuur bent... over wat je allemaal op Twitter knalt. 0800 1121 Of denk je, nee hoor, het is een vrij land. We mogen vrij zijn in de meningen die we uiten mogen vrij zijn en alles wat we zeggen. En je mag dus ook twitteren, alles wat je denkt. En alles wat je vindt. 0800 1121 voor je mening. Mailen mag naar lust.bnn.nl ik, uh, ik, uh, ik heb een aanvraag. Eigenlijk doen we dat nooit zo vaak in de show. Maar ik vind zo'n gezellige uh, 2.0-show, zoals we dat dan noemen. Dat is van dat, van dat hippe jargon. En dat gaat dan allemaal over interactief en social media. Ik denk, nou, dan kan ik net zo goed een plaatje draaien... voor iemand die me daarover mailde. Gerard, ik draai voor jou Snedo O'Connor. Met Succes has made a failure of our life. You told me all the big things you had planned It wasn't long till all your dreams came true Success put me in second place with you You have no time to love me Since fate and fortune knocked upon our door, and I spend all my evenings all alone, success has made a failure of our Later in de show komen we nog voorbij onder andere Anouk, Coldplay, Kempi en Lucky Fons. En dit was uh, Sinead O'Connor. Mark, goeienacht. Goeienacht. Mark, we hebben het over openheid. Hoe open moet je zijn op alle social media, alle mogelijkheden die we hebben om ons leven te etaleren? Hoe open moet je zijn over je liefde en over je seksleven? Ik vind, het gewoon, uh, ik vind het gewoon niet, eigenlijk. Helemaal niet. Nee, want ik heb zoiets van: daar heb je toch uh, echte vrienden voor. En ja, dan, wordt, uh, dan zou dat soort uh, social media wordt meer een soort flauwekul ding, anders loop je te veel risico. Je zegt uh, het wordt een flauwekul ding? Ja, tenminste, je gaat, als je te veel serieuze dingen op uh, social media knalt, dan, uh, ja, dan loop je te veel risico. Dus dan moet je daar eens wel flauwekul op zetten. Voel je dat ook zo als je bijvoorbeeld Facebook of Twitter opent of andere soort social nee, media? Nee, maar ik doe dat zelf niet. Jij maar... doet dat zelf? Is dat een principe ding bij jou? Nee, het is er nooit van gekomen. En ik, ik vind het ook zo totaal onbelangrijk, moet ik eerlijk zeggen. Want, want als je heel eerlijk bent, ik heb vandaag zulke dus onzinnige dingen gedaan op een vrije dag. Dat interesseert helemaal niemand. Nou ja, maar is dat zo? Ik, we hadden eerder Jennifer aan de lijn, social media expert... En uh, zij wisten ons te vertellen dat, dat het inmiddels een groot onderdeel van de samenleving is. Het kunnen en willen delen van nou ja, soms nuttige informatie, maar soms ook zeer nutteloze informatie. Ja, maar ik, ik ben niet tegen onzin en ik ben ook absoluut niet tegen humor. Maar als je, als je toch, uh, ik noem maar wat, uh, moet gaan twitteren wat je gegeten hebt. Of, of dat je net naar de wc bent geweest. Of uh, dat je jeuk aan je rechte teen hebt. Ik noem maar even iets. Ja, daar zit toch niemand op te wachten. Nou ja, ik, nou ja, ene zin en, ene zijn ze natuurlijk niet. Anders zijn ze wel. En, en over iets minder uh, nutteloze dingen. Bijvoorbeeld als je ontzettend verliefd bent. En je wil het van de daken schreeuwen. Dat gevoel ken je, toch Mark? Oh, absoluut. absoluut. Ja. Maar dat hoeft voor mij niet de hele wereld te weten, toch? Nee, nee. Is de een generatieding echt? Is dit, ik, heb uh... geen, ik, heb, ik heb geen idee. Want ik ben helemaal niet uh, tegen nieuwe dingen. Absoluut niet. Nee, maar je vindt en, het en, gewoon onzin. En, en, ook, en ook als ik uh, naar de televisie kijk of zo, dan snap ik... Uh, Bepaalde jongere dingen snap ik heel goed of dat, dat vind ik echt, uh, kan ik me heel goed voorstellen dat je de hele wereld over wil. Dat je allemaal uh, spannende dingen wil doen, dat kan ik allemaal uh, snappen. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, harde muziek snap ik ook niet, want dat geeft gewoon oorschade. Dat vind ik ook geen generatieding. Dat vind je echt? gewoon stom, harde muziek? Ja, te harde muziek. Ik bedoel, ik heb er zelf uh, last van gehad. Dat moet ik ook eerlijk zeggen, maar ik heb ook het idee dat uh, de afgelopen 20 jaar alleen maar harder is geworden. De muziek bijvoorbeeld, ja dat vind ik ook niet de generatie die vind ik Gewoon een, iets waar je schade aan oploopt dat niet slim is. Nou, dan moet je gewoon niet... maar wat is dan de schade die je oploopt, ah. want dat zei je eerder ook. Wat is de schade die je oploopt als je je leven heel openbaar maakt op social media? Welke schade loop je dan op? Ja, uh, laten we het wel zeggen imago schade, of uh, maakt niet uit. Maar uh, imago uh, ten opzichte van wie? Ja goed, als je, als je dingen die te privé zijn. Stel jij zet over jouw relatie dingen op Twitter, dan kunnen mensen tegen je gebruiken. Maar op welke manier? Ik snap je hoor, maar maak het eens concreet. Op welke manier, als jij, Mark, uh, op, uh, op, op Twitter of op Facebook zet van... Goh, vreselijke ruzie gehad met mijn vriendin vandaag. Op welke manier kunnen mensen dat dan tegen je gebruiken? Ja, kunnen we misschien terugvinden. In ieder geval, er valt altijd ruzie met mensen. Ik noem maar wat, als je dat regelmatig, uh, dat soort dingen op uh, internet zet. Weet je dan gaan mensen zich een beeld van je vormen. Ja, dat soort dingen. En uh, ook net zo goed, uh, wat dan uh, die uh, NOS-geslachtgever die had... Uh, Get ze, ja getweet op Facebook. Albert, ge albert uh, gezegd het is een ploert en dat is dan niet handig. Dat Kan toch iedereen verzinnen. En, en ook BNN'ers die gaan of BN, uh, BN, uh, BN sorry die gaan klagen als ze in de media als het groot wordt zoals Wesley Sneijder met Jolanten. Mm -hmm. Dan gaan ze erover klagen. Ja je weet toch hoe het werkt of niet? Hoe werkt het? Also, hoe meer je eruit gooit, hoe meer je dat ja, ook aantrekt. En, ja, en, uh, en op een gegeven moment heb je ook een bepaalde functie. En dan heb je als voetballer of als radio-presentatrice best wel perg. Maar ja, dan moet je ook een beetje uitkijken. Omdat je... En ja, je wilt toch ook nog gewoon als, uh, lekker als rijder door het leven kunnen. Ja, absoluut, absoluut. Ik vind het zelf ook moeilijk, hoor. Ik denk heel vaak, want ik vind het dus wel een superleuk gegeven... dat je... Um, dingen kan delen op het, uh, op het internet. Ik haal bijvoorbeeld ook heel veel... Nou, ik haal heel veel nieuwe muziek van Twitter af. Op, uh, ja, dat, dat, soort, dat soort dingen. Dus echt interesse gerelateerd. En soms betrap ik me erop. Ik ben, het, ik ben nu ontzettend verliefd. Dat ik denk, ik wil het van de daken schreeuwen. Ja, en denk ik, ja, dat is niet iedereen. handig. Nou, soms wil je dat dus wel in gevoel. Maar dan ik doe dat dan uiteindelijk... ben ik daar voorzichtig mee. Maar dan bijvoorbeeld weer niet in deze radio show. Want daar ben ik dan eerlijk ja, maar het over. Het bij die radioshow dat, dat wordt ook weer op internet gezet. Snap je? Dus vroeger kon je inderdaad zeggen: een radioshow uh, is een radioshow en dat is vluchtig. Nou, mensen kunnen het, ik weet niet hoe vaak, naluisteren. Dus ja, ja. Ik ben, ik ben me daar ook wel van bewust, ook nu ik met jou praat. Dat je uh, toch een beetje voorzichtiger bent. Ja, tuurlijk. Ja. Ik snap je maar. Uh, ik, ik, ik, ik weet het niet uh, afdoen als een generatieding, want op een gegeven moment, ik heb ook wel uh, toen chatten, heb ik ook wel een halve dag gedaan, maar dat vond ik ook iets heel raar. Dat, dat vond je ook stom? Ook wel, wat zeg je? Dat vond je ook stom? Ja, Uiteindelijk. Ik vond, vond voor één dag vond ik het wel grappig of zo, maar uh, ja, en het geklaag van mensen die al lang weten hoe de media werkt, dat de media... Hun, aanpakt. Dat, dat snap ik niet. Want dan moet je niet, moet je niet aan dat spel meedoen. Oké, okay, maar jij zegt geheel onthouding als het gaat om Twitter, Facebook en alle social media chatten. Ah, gewoon uh, gewoon uh, e-mail of uh, MSN, wat je kan afschotten. Weet je, dat je met, met die vijf mensen die je kent, en ja, dan kan je dat geen tijd centen. mee hebben. Top. Mark, wat super dat je belde. Ja, En, de, en de humor, ik had het natuurlijk altijd. En dan hoef je ook niet uh, En weet je, je hoeft er, als je dat allemaal op Twitter gooit, dan moet je constant over je imago daar moet je echt over gaan nadenken. Ja, als je daarover na moet gaan denken, dan wordt het al minder echt. Dan wordt het allemaal zo kunstmatig. Uh, ik denk dat je wel uh, snapt wat ik probeer te zeggen. Ik snap je heel goed. Maar ik wil je bedanken dat je belde. En, uh, en, en blijf lekker luisteren. Tot vier uur hebben we het over het onderwerp. Klaar heb ik staan voor je. Ik vind dit een heerlijk plaatje. En ik weet niet of hij in andere shows wordt gedraaid op Radio 1. Maar ik vind het heerlijk dat ik hem mag draaien. Van uh, rapper Kempi en onze uh, nou ja, alternativo Lucky Fonds, de derde. Het nummer Dianne. Dianne. Dianne. Maak er maar wat van. Oh, Dianne.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 Waar ik zo lang op wacht. Jij bent degene die zo lekker lacht. Oh Diana, Diana, mystère. -oh, -oh, -oh, -oh, -oh. Wanneer oh komt de oost oh oh Wanneer oh komt die versie? Oh die wil ik op mijn huwelijk. Diana, hoorde je Kempi? En Lucky vond de Derde. Goed, we hebben het over openheid in relaties. Hoe opener je bent, hoe meer mensen zich er tegenaan mogen en kunnen bemoeien. Na het nieuws ga ik bellen met Marielle. Zij deed mee aan het programma The Bachelor... waar je de man van je dromen kon winnen. En alles wat er bij hem hoorde. En zij kwam in de finale en verloor uiteindelijk. Zij gaat uh, straks tegen mij vertellen hoe dat dan is... als je je ziel en zaligheid blootlegt en heel Nederland kijkt mee. Maar even een klein stukje terug in de tijd. Want in een heel ander tijdperk, weet je nog wel, toen Jan en Jolant de verkering hadden, toen bemoeiden ook veel mensen zich ermee. Mama bijvoorbeeld. Op een hele nette manier heeft ze het zo gecamoufleerd... dat er waren nergens geen lege plekken waren. Alles heeft ze verschoven en andere goedkope prullaria ervoor in de plaats gezet. Dus op het oog zag het er gewoon hetzelfde uit. Alleen dat ik tegen Jan zei, haal je kast even open. Ja, toestand. Hé, hey, dit is ook leeg. Hé, hey, dit is ook leeg. Hé, hey, dat is er ook niet meer. En alles wat, uh, waar een glazen deurtje in zat, daar was netjes uh, iets neergezet. En eronder met dichte deurtjes was leeg. En ook dingen waar je eigenlijk niks aan hebt. Dus een op maat gemaakt dekbed. Alles weg. Sprei, uh, konijnenbondjes lagen er op de achterkant van zijn bed. En uh, die waren ver, vervangen voor uh, nepbondjes. En later heb ik de rekening erbij gezocht. Nou, ik denk, dit bestaat niet. Dit kan niet. En over wat voor bedrag heb je het dan in totaal? Een heel groot bedrag is er weg. Erg veel geld. Misschien wel meer. Oh, ik vind dit kan niet. Blijf bij me. Na het nieuws zijn we terug met meer lust, meer publieke relaties met The bachelor, met Marielle en belangrijkste met jou. Tot straks. Radio 1.